Uur. Dit is Radio 1 met Jan Mon en Suzanne Bosman. Maar weinig webwinkels maken winst en 80% van de eigenaren verdient nog geen modaal inkomen. Blijkt uit onderzoek van onder meer de Hogeschool van Amsterdam. Een meneer naar het verpleeghuis, mevrouw, kan niet mee. Vandaag is er veel aandacht voor een Facebook-actie om dat aan de kaak te stellen. Maar is het wel zo'n groot probleem? Dat onderzoeken we. Zometeen in Radio 1 vandaag. Zometeen naar het NOMH met Dorald Megens. Trainer Marco van Basten stapt na dit seizoen op bij Heerenveen. Dat heeft de club bekendgemaakt. Volgens een korte persverklaring mist Van Basten het juiste gevoel... om zijn aflopende contract te verlengen. Voetbalverslaggever Arno Vermeulen vertelt er over een paar minuten meer over... in Radio 1 Vandaag. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over een mogelijke stijging van de zorgpremie. De premie zou volgend jaar wel eens 200 euro hoger kunnen uitvallen... door de overheveling van de langdurige zorg van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet. Zo vrezen althans organisaties van werkgevers en werknemers. Net als SP en GroenLinks heeft het PVV-Kamerlid Aangema daar geen goed woord voor over. De plannen van de staatssecretaris zijn niet alleen verschrikkelijk hardvochtig... Ze zorgen ook nog eens voor deze explosie van kosten. Het is volkomen onzinnig. De plannen moeten van tafel. We moeten de staatssecretaris toch op enig moment in laten zien dat dit niet de weg is. Het CDA zegt dat de partij al vaker heeft gewezen op de explosie van de zorgpremies. En ook de regeringspartijen willen weten hoe de premies zich ontwikkelen. Maar ze wijzen erop dat het kabinet al heeft beloofd dat op een rij te zetten. VVD en PvdA wachten daarom eerst op de resultaten van dat onderzoek.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 Tegen de drie hoofdverdachten van de fraude op de Ibn galdun school in Rotterdam zijn celstraffen geëist van 90 dagen en taakstraffen. Ze hoeven niet de cel in omdat ze hun onvoorwaardelijke straf al in voorarrest hebben uitgezeten. Tegen enkele andere verdachten zijn alleen werkstraffen geëist. En de zaak tegen twee minderjarigen wordt achter gesloten deuren behandeld. Het Openbaar Ministerie vindt dat de verdachten geen strafvermindering moeten krijgen vanwege de media-aandacht. De elf worden ervan verdacht dat ze vorig jaar in de school hebben ingebroken en eindexamenopgaven hebben gestolen en verspreid. Voetbalvelden van twee clubs in Nieuw-Weerdingen in Drenthe zijn gesaboteerd met half ingegraven kapotte bierflesjes. De flesjes met scherpe punten werden gevonden tijdens een inspectie vlak voor een wedstrijd. Niemand raakte gewond. De politie denkt dat een groep baldadige jongeren erachter zit. Jongeren zouden het dorp Nieuw-Weerdingen al langer teisteren met vandalisme. Het weer op veel plaatsen bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden... ook af en toe zon, blijft licht vriezen in het noordoosten... in het zuiden wordt het plus 3 graden. Vannacht kan er in het zuidwesten wat winters neerslag vallen. Het vrieslicht, in het noorden mogelijk matig min 5. Morgen weinig verandering, maar vanaf vrijdag wordt het minder koud. Verkeersinformatie bij de AWB Landen van den Velden. Er was een ongeluk op de A58, Breda richting Tilburg. Alle rijstroken zijn weer open. Tussen knooppunt Galda en Ulvenhout nog 4 kilometer.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 Radio 1. Avro Tros. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mom. Marianne Zwageman over onfortuinlijke webwinkels... maar het hebben over onfortuinlijke vliegtuigspotters... Willem post over Obama's online offensief... en Carlo Bransen over het autonieuws. En verder de eenzaamheid van het verpleeghuis... opluchting in het gemeentehuis van Dordrecht. En waarom het altijd zo tocht in de stad. En dit... Dat zou een, uh, iets zijn wat met zaalvoetbal te maken had. Het Nederlands zaalvoetbalteam. Daar zijn ze. Pieter is erbij. Ja, Pieter, Pieter Grimeli is de doelman van het Nederlands zaalvoetbalteam. Straks volgen we zijn familie bij het Europees Kampioenschap in België. Goedemiddag en welkom bij Radio 1 Vandaag. Het lijkt zo mooi. Vanuit huis een webwinkel beginnen... en daarmee je boterham verdienen, weinig kosten... werken in een vertrouwde omgeving. En toch is voor veel webwinkeliers de toekomst helemaal niet zo rooskleurig. Want één op de drie webwinkels heeft nog nooit een cent winst opgeleverd. En 80% van de online ondernemers verdient geen modaal inkomen met de webwinkel. Blijkt het onderzoek van onder meer de Hogeschool van Amsterdam. In de studio Marjana Svageman. En jij schreef, omschreef je zelf zo, zo net Marjan als... Media-innovatiestrategie. Oké, okay, ja. dan hebben we dat weer duidelijk. Uh, jij schreef het boek Een webshop is geen carrière. Ja. Ook te gast uh, de succesvolle webwinkelier Claudia Willemsen. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent groot geworden met de online verkoop van kinderkleding. Uh, kan vertellen hoe het wel moet. Uh, Marianne Wageman, om met jou te beginnen. Uh, ja, veel webwinkels komen niet van de grond. Of althans, er is niet goed geld mee te verdienen. Ja. Dat heb je al heel lang geleden voorspeld? Ja, nou wat je bij webwinkels ziet is daar, is daar is sprake van hobbyisme. Dat is eigenlijk helemaal geen, geen, geen branche, geen bedrijfstak... En met name heel veel vrouwen storten zich op dat hobbyisme. En daar gaat mijn boek eigenlijk over. En dat zie je nu ook in dat onderzoek. Hè? Maar, uh, maar 5% van de webwinkels haalt structureel slechts een modaal inkomen... ook nog uit, dat, uh, uit die webwinkel. Dat is natuurlijk wel heel erg weinig. En wat je ziet, er zijn verschillende soorten ondernemers. En uh, er zijn meer mannen dan vrouwen die een webwinkel runnen. Blijkt ook uit dat onderzoek. Maar juist die vrouwen die prutsen maar wat raar En die niet. verdienen helemaal niks. En die mannen zitten dan in de categorieën waar er nog wel geld wordt verdiend. Ja, Claudia Willems, ik hoor, ik hoor u een beetje grinniken. Wat doen al die dames verkeerd dan? Ja, misschien uh, nemen ze het niet uh, serieus genoeg. Ja, want wa waarom lukt het bij u wel? U bent van kleertjes.com, hè? Ja, klopt. Ja, en, en waarom gaat het bij u wel goed? Nou, ik denk omdat ik vanaf het moment... dat ik met de webwinkel begon... en inderdaad was een argument... thuiswerken, flexibel zijn qua werktijden en zo... dat ging allemaal op... Um, alleen vanaf dag 1 dat ik begonnen ben... heb ik mezelf ook heel serieus genomen in de onderneming. Dat deed niet iedereen om mij heen overigens gezegd... maar ikzelf was er wel heel serieus mee bezig. En dat betekent ook dat ik, er, dat ik echt bloed, zweet en tranen in uh, gestoken heb. En ook um, altijd mijn best heb gedaan om, om mijn klanten niet te laten merken... dat ik zeker in het begin maar alleen was. Ah, dus het is dus dus ook een beetje in het begin. Ah ja, ja. <laughs> eigenlijk wel ja. En kunt u omschrijven hoe goed het nu met u gaat? Hoe druk u het hebt en hoe het draait? Nou, want bestaat intussen ruim tien jaar. En ik kan melden dat we echt ja, heel goed draaien. Dat we echt leuk met e-commerce bezig zijn. Dat is een heel ander bedrijf natuurlijk als toen ik het tien jaar geleden begon. Maar ja, ik ben, erg, ik ben er erg content mee. Ik ben zelf ook niet meer actief betrokken bij Clears.com. Wel als adviseur en in de raad van commissarissen. Maar ik ben niet meer dagelijks leidinggevend. Ga dan gaat al weer verder terug... met wellicht andere initiatieven. Maar u zegt, u neemt het heel serieus. We hebben even gekeken hoe andere ondernemers ook daar naar kijken. En of ze er überhaupt mee zitten dat ze er eigenlijk heel weinig of niets mee verdienen. Een ander voorbeeld. Oh, daar. Nou. Die hebben we niet bij de hand, Had, dachten we dat we het bij de hand hadden. Maar Janne me toch even. Uh, ja, we horen het, uh, je moet het vooral heel erg serieus nemen. Is dat ook jouw uh, observatie uh, als je vaststelt dat het bij heel veel vrouwen niet lukt? Ja, dat ja, ze het onvoldoende serieus nemen. Nou, ze nemen het aan de, andere, aan de ene kant te serieus. Hè. Dat is ook mijn aanklacht tegen die vrouwen. Die, die hebben dan bijvoorbeeld op hun visitekaartje staan... dat ze CEO zijn van hun eigen oh. webshop. Maar verdienen daar gewoon geen duizend euro per maand mee. En daar kan je dus niet van leven... op het moment dat je man bijvoorbeeld bij je weggaat. En dat gebeurt nogal eens een keer natuurlijk, weten we. Um, dus dat is ook mijn aanklacht tegen die vrouwen... dat die webshops die worden gebruikt als een excuus om niet gewoon aan het werk te gaan. En het hebben van een webshop zonder dat daar uh, omzet uitkomt... of zonder dat je daar een inkomen uit komt, kunt halen... ja, dat is natuurlijk dat is het, dat is hobbyisme. En dat blijkt helaas, mm. moet ik zeggen, ook uit dit onderzoek... dat er heel veel hobbyisme is. Maar die vrouwen die, die doen wel alsof ze daar een baan aan hebben. Hè? Dus die doen waarom doen ze dat dan? Ja, dat, dat is toch een soort. De schaamte wegpoetsen dat je helemaal niks doet. Hè? Want dat is natuurlijk niet meer zo, zo toegestaan uh, tegenwoordig in Nederland. Dus daar toch op het schoolplein dan heel ingewikkeld over doen. en zeggen ook: oh, ik moet snel naar huis, ik moet aan mijn web, webshopje. Maar dat levert helemaal geen geld op. En je herkent dat mevrouw Willemsen? Ik weet... Ja, Kom, ik, ik, ik, ik kan me helemaal aansluiten bij, bij, bij mevrouw Zwagerman. Ja, ik herken dat ook al heel erg. En ook het amateurisme is echt enorm. Ik vind dat zelf altijd een beetje arrogant om dat uit mijn mond dan uh, te zeggen. Maar als ik uh, in die tijd met name uh, wellicht uh, nu ook om me heen kijk... dan uh, zijn er heel veel mensen die zich graag inderdaad mooier voordoen dan dat ze dat zijn. En uh, nou, ik ben het helemaal eens. Oké, okay, we gaan nog één keer proberen of we ook andere voorbeelden kunnen laten horen. Want verslaggever Roos Oosterbaan die sprak namelijk met economie-studenten Eline Braspenning... die samen met haar zus de online shop Biba.nl runt. Hier zie je dan uh, de categorie Rosé goud, goud en zilver. Ook uh, ja, voor iedereen wat wil eigenlijk met verschillende soorten kralen hebben we ja, ook nog een armband, Verschillende soorten ringetjes. Hoe is jullie online shop begonnen? Uh, ja, we hadden wel altijd het idee om zelf uh, ja, samen iets te beginnen. En dan is natuurlijk een uh, webwinkel het makkelijkst als je allebei nog uh, studeert. En uiteindelijk, omdat we zelf ook wel uh, groot fans zijn van, van Biba-sieraden... dachten we, van nou omdat het ook makkelijk te versturen is... Uh, ja, is dat eigenlijk het, uh, het makkelijkst om, uh, om te doen. Als ik het goed begrijp, Biba is al een bestaand merk... en jullie verkopen de sieraden. Ja, dat klopt. Ja, wij, kopen het, uh, wij kopen het zo in. En dan uh, ja, kijken we eigenlijk wat we leuk vinden... en wat we bij ons uh, ja, eigen stijl een beetje vinden passen. Zou je ervan kunnen leven? Uh, nee, dat, dat niet. Uh, we hebben het afgelopen jaar wel uh, meer dan 10.000 euro omzet behaald. Dus als je er echt uh, ja, twee goede salarissen uit wil halen... Dat, uh, dat redden we niet, nee. Leuker dan uh, achter de kassa zitten of achter de bar staan? Ja, zeker. Ja. Het is natuurlijk heel erg leerzaam. Dus dat vinden we ook wel, uh, vinden we ook wel heel erg belangrijk. Ja. Wat leer je ervan? Nou, ik moet natuurlijk gewoon uh, facturen inboeken, uh, omzetboeken. Ik hou zelf de boekhouding bij. Dat doe ik dan wel allemaal gewoon zelf. En als het me niet lukt, dan haal ik een uh, studieboek erbij. En dan uh, probeer ik het op die manier uit te vinden. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor mijn zus. Maar die doet dan meer de, uh, ja, de website zelf beheren en uh, de fotografie van de sieraden. Hoop je er ooit helemaal van te kunnen leven? Nee, dat is niet het doel. We studeren natuurlijk allebei uh, voor iets Anders, dus dit is meer echt voor de bij. En het is, uh, het is gewoon heel leuk om dat ook samen te doen. Maandag bijvoorbeeld uh, gingen we weer inkopen voor de uh, nieuwe voorjaarscollectie, dus dan liggen er allemaal, uh, allemaal nieuwe armbandjes en nieuwe kettingen. Dus ja, dan kopen we natuurlijk voor onszelf ook uh, flink in. Daar gaat je winst. <laughs> ja, ja, dat uh, dat zou kunnen, maar we houden het, uh, we houden het nog wel. <laughs> wel in hoor. Ze studeert economie Eline Braspenning en heeft samen met haar zus dus die online shop bima.nl in de sieraden. Ja, rijk word je er niet van zegt ze, maar ze leert er ook wel een hoop van. Marianne. Ja, over. maar dit is ook perfect voorbeeld. Hè? Dus ik wilde ook niet uh, de mensen ontmoedigen om een webshop te beginnen. Dit is natuurlijk prima om, om hier wat praktijkervaring mee op te doen. Maar je ziet hier wel dat hier ook wel de klassieke fout wordt gemaakt waarom veel van die webshops uh, mislukken. Omdat mensen dingen gaan doen die ze zelf leuk vinden. In plaats van te kijken van goh, is die markt van sieraden niet al overvol? Is dat wel wel iets te verdienen zijn er goede marges op. Het is dus gewoon de, de, de basisdingen die je in een normaal businessplan uh, stopt, die slaan die webwinkeliers open. Maar je over. moet je werk niet leuk vinden? Nou, je mag je werk wel leuk vinden, maar alleen dingen gaan doen... omdat je zelf zo dol bent op sieraden zonder, even te zonder een kleine marktverkenning te doen. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit... als je bijvoorbeeld een winkel moet openen, hè, een fysieke winkel... Ja, dan moet je al vaak weer meer investeren. Dan vraagt bijvoorbeeld een bank van je van... goh, heeft u wel eens om zich heen zitten er al niet drie winkels in uw dorpje? Hè, dus die, die basisdingen die je wel doet als je iets moet investeren... die doen mensen niet met een webshop omdat die investering ook heel laag is. En daar gaat het eigenlijk al fout. Dan, dan wordt het amateurisme. Ja, het kan het krijgen van een echte baan in de weg staan. Of het is een excuus voor een baan, zei je eigenlijk eerder al. Maar ja, tegelijkertijd kun je ook ervaring opdoen zolang je geen baan hebt. Uh, terwijl je ja. werk zoekt. Niks op tegen. Nee. Zou je er niet beter in begeleid moeten worden? Ik heb even gekeken bij de Kamer van Koophandel. en die geven als tip. Uh, zorg dat je een domeinnaam hebt. en dat is het eigenlijk. Nou, kijk, wat je nu ziet. en dat, dat blijkt ook uit dat onderzoek. daar was ook een van de vragen. van goh, wat voor ondersteuning heeft deze branche nu nodig. maar het blijkt helemaal geen branche te zijn. Het is, het is hobbyisme van huisvrouwen. voor een heel groot deel. En nee, die hebben wat mij betreft. geen andere ondersteuning nodig. dan misschien mijn boek lezen. en zich realiseren dat ze beter iets anders kunnen gaan doen. waar ze gewoon hun geld mee kunnen verdienen. Nou ja, dat, dat willen ze dus niet, want dat blijkt ook uit het onderzoek. De meesten verwachten allemaal nog... dat het toch wel gaat lopen. Is dat naïviteit? Of ja, volg? dat is uh, naïviteit. En dat vind ik dan nog een compliment, zeg maar. Uh, en, en, en daar zit natuurlijk ook... Uh, ja, wat ik dan noem toch de schaamlap om maar niet aan het werk te hoeven. Hè. Dus je doet alsof je aan het werk bent... en je houdt jezelf voor dat je daar ooit geld mee gaat verdienen. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Claudia Wilmsen, uh, die toekomstverwachting is onterecht... Ja, ik moet zeggen dat ik, dat ik zelf. Ik wil toch even een opmerking maken over de dames van Biba. Ik vind zelf dat ze erg leuk bezig zijn. Voor hun is het ook duidelijk een bijbaantje. Mm -hmm. Ik denk dat daar niks mis mee is. Wel valt inderdaad op dat ze de opmerking maakt: van ja, ik koop veel in wat ik zelf leuk vind. Nou, daar heb ik mezelf wel heel snel van moeten distanceren, Want ik ben niet mijn gemiddelde klant. En ik moet gewoon denken aan wat mijn gemiddelde publiek leuk vindt. En dus u niet wat kocht ik. Er zitten kleertjes leuk vind. in waarvan u dacht: die, die lopen wel lekker. Dit is het vond. verschrikkelijk. Ja. Ja, ja. Ik zou mijn kinderen ja, er nooit echt, in kleden. Ja. Ja, ik heb echt de lelijkste dingen met de grote smal ingekocht. Omdat ik gewoon... En soms was ik echt gewoon, gewoon stom verbaasd hoe goed het dan verkocht. Uh, Zo'n zo lelijke sweater met een nep mondkraag eraan. En uh, knalroze print erop met glitters. Dat ik ja. echt mijn kind nooit aan zou trekken. Maar ja die, die ja. Moet je, ja, die afstand moet je wel gewoon nemen. Je moet er wel zakelijk in staan. En als jij dat in het straatbeeld ziet. En je ziet dat kinderen dat graag dragen. Dan moet je dat gewoon inkopen. Ook al vind je het zelf lelijk. Ja, maar toch. Of uh, de deur. We zien natuurlijk wel dat de Consument zijn inkoopgedrag heel erg verplaatst... van fysieke winkels naar het internet. Dus zouden er niet toch ook in de komende jaren... veel meer kansen liggen voor deze webwinkels? Ja, die kansen in de webwinkels... die blijven er volgens mij gewoon. Het is alleen net hoe serieus je daarin staat... en wat je ervan wil maken. Kijk, als je begint met het idee van... ja, ik wil iets met een bedrijfje doen... of ik wil, ik wil ook wat op internet... Ja. Ja, zoek dan echt even een baan en uh, ga wat anders doen. Want dan, dan wordt het bij voorbaat al niets. Dat is gewoon geen goed argument. Voor kleertjes geld dat ik uh, dit idee had en ik kon gewoon niet meer slapen. Omdat ik het echt, ik, ik borrelde van alle kanten, knetterde het eruit dat ik gewoon dit moest doen. Omdat ik gewoon zeker wist dat ik hiermee echt uh, uh, zeer succesvol ging worden. Ja, want dat is motivatie. En dat ging ook om kleertjes die u zelf leuk vindt en u leerde dat dat niet werkt. En die motivatie zal er misschien bij de anderen ook wel zijn. Maar volgens mij Janus en maken ze de verkeerde keuzes. Oh. Organiseren nee. is het niet goed. Nou, Ze hebben het vaak de verkeerde de argumenten het... ook. Hè. Ik heb de afgelopen twee ja. jaar heel veel met, met vrouwen... ben ik in discussie geweest. Hè. Die zijn het dan niet eens met de titel van mijn boek. Maar als ik dan vraag van Goh, maar waarom ben je een webshop begonnen... dan is vaak toch het argument lekker thuis. Ik vind het zelf zo leuk. Het, het zijn nooit de goede argumenten... waarmee je een geslaagde ondernemer wordt. En uh, daar, daar begint het dus al met fout gaan. Mevrouw ja, je, moet gewoon echt helemaal voor, je moet er gewoon echt helemaal voor willen gaan. En je moet echt heel erg overtuigd wat je doet. En um, daar ook niet heel snel in opgeven. Gewoon doorpakken. En als ik kijk dat ik in het eerste jaar... dat ik kleertje.kom draaide... waar ik echt nog gewoon in mijn gezicht uitgelachen ben... over dat het echt zo'n idioot idee was... bijna drie euro ton in omzet draaide... in een half jaar tijd... Dan denk ik bij mezelf, van ja, het is dus wel degelijk mogelijk. Ja. Het heeft alles te maken. En dat zie ik ook als ik zelf op internet bestel. Hoe weinig serieus ik soms genomen word als consument. Dan denk ik, ja, alsjeblieft jongens, waar zijn jullie mee bezig? Gooi die tent dicht en ga een baan zoeken. Ja, dus zeg het, ja, het, uh, uh, mm -hmm. ja, het kan wel. Natuurlijk. Leeft u nu stil uh, nadat u de boel van de hand hebt gedaan en nog hier en daar wat adviseert? Of bent u weer iets anders gaan doen? Nee, ik ga laten zien dat het nog een keer kan. Ah, kijk aan. Met wat? Nou, intussen ben ik begonnen met het initiatief op internet. Het is niet echt een webshop, het is een oplossing in de cloud. Maar ik wil mensen met een tweede huis in de buitenland gaan, gaan helpen. Hoe gaat op het grotere krijg... geld zitten. Nou, dat heeft niks met grote geld te maken. Ik heb gewoon echt een, een probleem gevonden... waar ik denk een fantastische oplossing voor, uh, voor okay. gevonden te hebben. Nou, succes en, daarbij. En, en dank voor uw uitleg. Uh, hopelijk hebben alle ondernemers op webwinkelgebied er iets aan. En ook aan het verhaal van Marianne Zwageman. Nou, ja, want ondernemer moet je wel zijn. Dat, dat, dat blijkt ja. hier wel uit. Wel ja, ja. Als je geen ondernemer bent, ja. dan, uh, dan kun je het zeker. Ja. Ja. Claudia Willemsen en Marianne Zwageman. Beide dank.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 We'll will carry our body safe to the shore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 To show uh, Don't listen to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 Het is bekend geworden, die gaat stoppen als trainer bij Herenveen. Ze waren in onderhandeling om het aflopende contract te verlengen... maar Van Basten heeft die onderhandelingen afgebroken... zoals hij zegt, omdat hij het juiste gevoel miste. In de studio is aangeschoven voetbalcommentator van de NOS Arno Vermeulen. Arno Verrast? Ja, eigenlijk wel. Hij was in gesprek met, met Herenveen. Het leek een uh, vrij goed huwelijk. Hè. De resultaten waren niet slecht. Eerste jaar achtste. Uh, nu staat hij vijfde. Dus het leek er eigenlijk wel op dat dat verder zou gaan, ja. Ja. Uh, maar wat, wat bedoelt u dan met het juiste gevoel? Ja, dat zijn van die termen. Je moet een persbericht uitgeven. Wat zet je erin? Het juiste gevoel ontbreekt. Um, geld is wel een toverwoord in voetbal. Het zou kunnen gaan over zijn salaris. Hij is een dure trainer. Um, Herenveen heeft financiële problemen. komt elke week ongeveer een ton tekort. Dat is toch 5 miljoen per jaar. Dat betekent dat er de komende jaren misschien wel een inhaalslag moet plaatsvinden.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 Nou, Van Basten is ambitieus. Ik denk dat hij alles bij elkaar wel de optelsom heeft gemaakt. Van ja, wat kan ik hier de komende jaren bereiken? En ik weet ook niet of ze zijn salaris... dat zit toch wel op 5, 6 ton per jaar... ook nog hmm. kunnen betalen... als je elke maand een ton tekort... elke week een ton tekort komt. Ja. 5 of had hij genoeg van die, van die ruzie in het bestuur en zo? Ja, het, het, het, hij heeft zich daar redelijk aan onttrokken. Het was heel roerig in, in Heerenveen. Eigenlijk wel twee jaar lang. Een, een hoop gedoe. Ja. Hij is wel een type die daar uh, niet veel mee te maken wil hebben. En dat lukte ook wel. Hij heeft zich echt wel beperkt... tot de spelersgroep. Ik denk dat dat niet de reden is. Maar oké, okay, het zal niet in het voordeel spreken van de club dat het onrustig is, al is dat voor een deel wel achter de rug. Nee, ik denk echt dat het perspectief van het team en van de club zelf een veel grotere rol heeft gespeeld. Nou, nou zei je dat hij uh, ambitie heeft. Ja. Uh, waar zal die weer opduiken dan, nou ja, denk jij? Hij is net te laat. Hè? Milan is eigenlijk de club waar wij altijd van gedacht hebben. Nou, daar gaat Van Basten ooit werken, maar Seedorf is hem te snel af. Ja. Nou, laten we waarnemen dat hij daar een tijdje zit. Uh, ik denk dat het buitenland toch niet zo heel makkelijk zal zijn. Uh, hij is natuurlijk dan wel een beginnentrainer. trainer. Hij heeft een hele rare carrière gehad. Een omgekeerde carrière. Oranje, Ajax, Heerenveen. Uh, hij heeft nu twee jaar lang in relatieve rust. Heeft hij eigenlijk wat, uh, wat uren kunnen maken. En heeft hij het vak een beetje in de vingers gekregen. Nou ja, kijk, advocatie bij AZ uh, gaat in principe weg deze zomer. Hoewel hij... Twijfelt. Het is wel een naam die bij AZ, als je naar de lijn kijkt... Hè, met Adriaanse, met Van Gaal, met Ronald Koeman, met Advocaat, past. Die willen wel graag altijd ook wel een grote naam hebben als, als trainer. Dus dat zou in Nederland ook wel weer een club zijn. Een beetje van het formaat Heerenveen. Iets meer financiële mogelijkheden, denk ik, de komende jaren. Dat zou misschien wel weer bij elkaar passen. Dus op zichzelf. En kijk, hij heeft een goede naam in Nederland sowieso. En in het buitenland ook wel. Hij komt heus wel aan de slag. Dat uh, zal het probleem niet zijn. Oké, okay, ja, nou goed. En anders doet hij er even over. En voordat het weer zover zo is. Nou ja, de ja, krijg nog ja. analyticus zijn vaak op televisie. Nou, ja, oh ja. Oh, dat natuurlijk. Is ook, hebben jullie al een contact met hem? <laughs> nou, ik moet eerlijk zeggen, dat zou zomaar kunnen. Oké, okay, nou, dat, dat hebben we ook weer binnen. Dan die 1-0-1. Van Basten commentator bij de NOS. Uh, <laughs> Dankjewel. In België is het Europees kampioenschap saalvoetbal begonnen. Gisteravond speelde Oranje de eerste wedstrijd tegen Rusland. Verslaggever Joris Kreugel die ging mee met de familie van de keeper van het Nederlands team. En dat is uh, die keeper dan. Pieter Grimelius. Holland! Holland! Holland! Hey! Ik denk, als ik jullie zie, dan denk ik altijd al op voorhand dat ze die bikker gaan winnen. Nou, dat denk ik niet, want het zal ontzettend zwaar worden, want we moeten vanavond tegen nummer 3 van de wereld. <héén> Leo Grimelius ja, ja, ja. kom aan bij het Sportpaleis hier in Antwerpen en je wordt gelijk geïnterviewd door de VTM. Ik vind het Komt zo meteen ook gelijk op televisie, hè? Ik vind het fantastisch. Je ziet er heel mooi uitgedost helemaal in het oranje. Ja, met uh, uh, je vrouw, Lisbeth. Ja, dus met is vrouw, mevrouw Lisbeth. En dan uh, twee oomst zijn erbij, twee neven, twee uh, tantes. Nou, dat is fantastisch. Van? De vader en moeder van Pieter. Is, hè? En dat de is de? De beste keeper van Nederland, sowieso. En we zeggen, ja, we gaan overal naartoe. We zijn in Barcelona geweest, uh, Suriname. Nou, het is gewoon één groot feest. Hey! Maar de is niet makkelijk. Dat is helemaal moeilijk. Rusland en Portugal, de nummer drie van de wereld. Rusland, zometeen de eerste wedstrijd. Ja, dat wordt ontzettend moeilijk, want ja, wij zijn hier semiprof. En dus de mensen werken namelijk nog bij een paar dagen. Is Pieter als Pieter drie dagen in de week is ze met voetbal bezig. Maar net als die top 10 landen zijn wel full pros. Ja, die zijn alleen elke dag met voetbal bezig. Nou, we komen de zaal in. De jongens staan al op het veld. Ja, Warming-up is bezig, hè? Ja, Pieter die staat hier beneden op de goal, maar hij heeft ons wel gezien, hoor. Heb je nou nog contact met hem gehad, ook voor de wedstrijd? Ja, vanmiddag heb ik nog telefoonscontact contact met hem gehad. Maar geef je hem dan ook nog tips? Nee, die heeft hij niet meer nodig. De tip die ik hem vroeger meegaf... Zeg nooit zeggen dat je goed bent. Zodra je tussen die palen staat, laat zien dat je goed bent. Wat een beer is het, hè? Ja, dat is een heel stevige jongen. zijn droom is uiteindelijk, en daar spreek je al uit van 11 jaar uit. Omdat je uiteindelijk ooit nog een, een profcontract af wilt dwingen in het buitenland. Ja, waar wil hij graag naartoe? Hij is al ooit benaderd geweest door... Ver weg? Kazachstan. Ja, dat... Kazachstan? Niet fijn voor jullie als supporters, nee, als ouders. veel te ver weg. <laughs> ja, als je zou kunnen kiezen, zou het natuurlijk uh, of Spanje, Italië, Portugal, eventueel. Dat zou eigenlijk uh, nog de koning op zijn werk zijn. In Nederland is hij dan semi-prof. Uh, maar over wat voor bedragen heb je het in het buitenland? Ja, je kunt het niet vergelijken met veldvoetbal, maar ik weet toevallig tussen uh, drie en vier ton per jaar. De elf, dus de vrouw van Duitsers? Nathalie, jij bent uh, de zus van Pieter, hè? Ja, klopt. En samen met uh, Liesbeth, de moeder van Pieter, ook altijd erbij. Ja, meestal wel. Maar Ook altijd gestimuleerd? Ja, altijd. maar Hij is wel de hoofdmanager. Ja, de ja. ja. vader. Zonder hem had hij het niet te werk geschopt. En ja, soms had, zeker in de puberteit, had hij daar wel eens moeite mee. Want uh, je wilt ook lekker uh, plezier maken met de vrienden, stappen en zo. En dan had uh, Pieter wel eens moeite mee. En dan probeerde ik hem dan een beetje in te sturen. Van wie heeft hij het talent eigenlijk? Van mijn vader. Ja? Ja, die is vroeger ook keeper geweest. Dus uh, oh, dat ja, straks. Hey, uh, Nathalie, waar ga jij nou heen? Ga je nou niet bij, uh, bij je ouders zitten? Nee, want ons pap die was vergeten om mij bij te boeken. <laughs> dus ik zit nou uh, apart. Zou dus wordt helemaal dolken. Ja, de mannen komen het veld op. Pieter Kekens. Ja ja. Die dan toch even open contact. Hij ja, is altijd mooi hè. En ja. oh, we zijn begonnen. Het een haartje al binnen één minuut bijna op 1-0. Goeie kans en ja, jammer dat hij er niet in ging. Wat kost dat nou, die hobby, het volgen van je zoon? Het kost er wel een duizend of vier, vijf per jaar. Wat me opvalt bij die Russen. Daar spelen volgens mij ook Brazilianen gewoon mee. Hè? Ja, twee. ze zijn dan, ja, genaturaliseerd dat Rus. Het is meer Russilië. <laughs> Pieter is erbij, Pieter is erbij. Wij zijn die bang Pieter is erbij. Wat zien jullie nou? Wij zijn niet bang wat Pieter is erbij. Binnen drie minuten, 1-0, Rusland. Ja, via de speler van ons staat hij erin. Het is wel jammer. Komt Bolland! Ik vind het niet meer zo leuk. Ja, Het is niet anders, hè? Je komt over dat wij zaken een schuldje meepikken. We blijven positief. Oké, okay, ik ga met je mee. Ja, goed, dankjewel. God, hij pareert hem in eerste instantie goed. Hij heeft hem niet helemaal vast en dan toch 6-0. Ten Maar ja, Ik vind de niet dat ze zo doorgaat. Denk je niet? Worden ze oortjes toch wel een beetje gewassen? Ja, absoluut. Maar als je Rusland ziet spelen, is het gewoon uh, waanzinnig. Ze zijn uh, ja, dodelijk hè. Dat zie je wel. Uiteindelijk 7-1. Moeten wij uh, medelijden hebben, nu met uh, Pieter? Nee, absoluut niet. Dat uh, hoort erbij bij het voetballen. Pieter, wie is jongen? Wereldtop, ja. meer kan ik niet wel zeggen, denk ik. Ben je, ben je erg teleurgesteld of ben je realistisch? Ja, ik ben heel realistisch. Misschien heb ik dit al een beetje verwacht, maar snel vergeten en donderdag gas erop. En dan uh, het is het gewoon heel simpel moeten winnen donderdag om uh, door te gaan. Hoe bijzonder is dat eigenlijk dat je vader en je moeder en je zus je overal achterna reizen? Ja, dat is het mooiste wat er is natuurlijk, hè. Ik denk dat ik zonder hun uh, niet zo ver was gekomen. En uh, ja, daar ben ik wel dankbaar voor natuurlijk. Maar het mooiste is dat ze me nog blijven volgen en dat de rest van de familie ook nog meekomt. komt. we gaan Vanavond lekker een biertje pakken. Ja, dat klopt, dan kan ik straks als ik klaar ben met mijn voetbal nog langs hè. Verslaggever Joris Kreugel op de tribune met de familie Gemelius. Radio 1 vandaag. Met Susanne Bosman en Jan Mon. De populariteit van Obama bevindt zich op een dieptepunt. Kunnen social media hem helpen? Straks Willem Post en onze internetspecialist Lammete Bruin. En onze rubriek Alleen Vandaag, dit keer met DJ El Salvo. Die geeft meteen een tip wat je moet doen als je blaas opspeelt... en je alleen achter de draaitafel staat. Sympathy for the devil, now that we found love. Ik wou bijna meatloaf zeggen, maar die kan echt niet gedraaid worden. Klaar. Nu niet, nooit niet. Maar dat zijn wel de lange platen. En dan kan je even rustig naar Zo is het, na het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Door de Tweede Kamer maakt zich zorgen over een mogelijke stijging van de zorgpremie. De premie zou volgend jaar wel eens 200 euro hoger kunnen uitvallen. Dat komt door de overheveling van de langdurige zorg van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet. PVV, SP en GroenLinks hebben daar geen goed woord voor over. Trainer Marco van Basten stapt na dit seizoen op bij voetbalclub Heerenveen. Hij zegt niet het juiste gevoel te hebben om zijn contract te verlengen. Van Basten volgde in de zomer van 2012 rond Jans op bij Heerenveen. Vorig seizoen eindigde Van Basten met de vriezen op de achtste plaats. Nu staat de club vijfde.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 En culturele instellingen krijgen met nog meer bezuinigingen te maken. Na het Rijk wil ook gemeenten vanaf volgend jaar... 250 miljoen euro minder aan cultuur geven. Blijkt tenminste uit een enquête onder ambtenaren en wethouders... van 65 gemeenten. Daardoor gaat de cultuursector er volgend jaar... een half miljard euro op achteruit ten opzichte van 2011. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1 Vandaag. Met Jan Mom en Susanne Bosman. President Obama heeft zijn zesde State of the Union-address erop zitten. Tijdens deze jaarlijkse toespraak presenteert de Amerikaanse president de regeringsplannen voor het komende jaar. En Dit keer zet het Witte Huis ook vol in op de social media. Bij ons de gast Willem Post, Amerika-deskundige en Lammert de Bruin. Hij volgt voor één vandaag alles wat er op social media trending is. Uh, Willem Post, om met, met u te beginnen. Ja. Wat was uh, uh, vandaag toch, we, he we hebben heel veel gehoord hè, van wat Obama al gezegd heeft, maar staat er iets echt verrassends voor Willem Post tussen? Nou ja, wel dat Obama nu toch wel duidelijk aangaf: van ja, kijk, wetten maken samen met het congres, waar de Republikeinen uh, het Huis van Afgevaardigden in meerderheid hebben. Ja, dat zit er gewoon niet in. Misschien nog wel zo'n immigratiewet, maar laat ik maar het land intrekken. Hè. Op de publieke tribune zaten ook veel uitgenodigde mensen, hè, die allemaal een verhaal te vertellen hadden en Obama maar refereren daar ook aan. Dus hij gaat over de hoofden van het Congres, ja, toch weer de bevolking eh, mobiliseren. En daar heb je natuurlijk dan ook de sociale media heel erg van nodig. Ja, toch nog één puntje. Dat Guantanamo B dat er dan weer uh, voorbij kwam. maar die uh, ja. weer zei dat dicht moet. Is dat dan iets wat we heel serieus moeten nemen? Na nou, de zoveelste ja. keer? Of is het een soort... Overigens vind ik dat Cartago uh, vernietigd moet worden. Weet je iets dat, dat die <lacht> elke keer... Maar ja, weet je, komt er steeds mee. En weet Obama is natuurlijk een geweldige spreker. Hè? Uh, dus als hij het dan zo zegt, zo klip en klaar. Dat gaat in 2014 gebeuren. Ja... Dat is wel een beetje koude rillingen taal, zou je kunnen zeggen. Maar het is volstrekt duidelijk dat de republikeinen in het congres... en trouwens ook een aantal conservatieve democraten... hier niks van, van willen weten. Want ja, de Obama-regering zelf heeft aangegeven... dat zo'n zo 50 van de 150 gevangenen op Guantanamo B... Ja, dat, dat die nog steeds zeg maar, staatsgevaarlijk zijn. Dus wat moet je met ze? Eh, op Amerikaans grondgebied? Ja, dat wilde zijn meerderheid van het congres niet. Dus Obama zegt het wel, maar... Of het gebeurt is nog maar... Ja, hij weet zijn achterhoofd denk ik heus wel van... Joh, dat, dat zal het wel niet gaan worden. Mm. Maar goed, hij moet natuurlijk ook zijn achterban... zijn wat meer progressieve achterban... ja, die moet ook een beetje paaien. Is, is, is dat ook gelukt, hè? Want uh, Quantanamo ging het over... over de inkomens ging het. Uh, Lambert, uh, wat sloeg aan op social media? Nou, op Twitter uh, werd er vooral getwitterd over een heel emotioneel moment uh, ja. bij de speech. Ja. Dat was een, uh, een staande ovatie voor een uh, veteraan. Um, Obama die stond in zijn speech drie minuten stil bij het uh, verhaal van deze man... Uh, wat hij allemaal betekend heeft voor Amerika, hoe hij gewond is geraakt uh, bij Kandahar. Hij kende deze man ook al, die had hij van tevoren al uh, zo'n paar keer ontmoet toen hij nog gezond was. Nou, nu uh, heeft hij hersenbeschadiging opgelopen, is hij gedeeltelijk verlamd geweest, maar hij heeft een enorme daadkracht om er weer bovenop te komen. En dat gebruikte uh, Obama in zijn speech. Cory is hier tonight. En zoals de army die loves, zoals like de Amerika die hij serves, Sergeant First Class Cory Ramsburg. Never gives up and he does not quit. Oh. Dat doe ik weg, ja, en, en dit applaus, dat duurde daar nou, volgens mij meer dan een minuut of zo. Hè? Ja, zeker, zeker. Dat ging minutenlang door. Maar dit is en, Willem, even, hi, hi, dit moet je ook ongeveer zeggen. toch altijd Ja, ja we zeggen, kijk, heel vaak wordt er geappelleerd dan aan het leger. Maar dit ging inderdaad, je hebt gelijk Maar dit ging nog even wat, wat verder. Uh, dit was tranen in de ogen bij republikeinen en democraten. En wat het mij ook zei was, Amerika is oorlogsmoe. He, dat, dat applaus duurde zo lang. En dat echt zoiets van, Obama nou, zei het ook, hè? oorlog in Afghanistan komt ten einde dit jaar. Irak hebben we afgesloten. Dit land wil geen nieuwe oorlogen meer. En dat werd ook gesymboliseerd in dat hele, hele lange applaus inderdaad. En dat las jij ook weer terug in de reacties. Ja, anders. bijvoorbeeld Oprah Winfrey die twitterde... Standing for Cory in my den. What a moment. En eigenlijk alle tweets die op dat moment voorbij kwamen... die waren echt zo van, wow, wat gebeurt hier? Mensen waren echt geraakt hierdoor. Ja, en was dit het enige wat ze oppichtte? Of er ook nog andere dingen. Nou, waren ook nog andere dingen waar heel veel over getwitterd werd, was iets wat zijdelings met de speech te maken had, namelijk eh, woorden van een CNN commentator. Uh, de Republikeinse commentator Alex Castellanos die uh, zei na afloop van de speech iets uh, heel erg opvallends. I appreciate what the president said tonight, but I'm those Americans are asking the question Where the jobs? We horen nu even iets anders. Wat ik, uh, ik had inderdaad een andere volgorde, maar uh, misschien kunnen we het andere quoteje even laten horen. Ik zei vroeger dat een speech van Barack Obama is een beetje like sex. The worst there ever was is still excellent. Nou, je zag de mensen in de studio een beetje bedenkelijk bij kijken. Maar het zegt natuurlijk wel iets over de manier van speech... dat Obama natuurlijk nog lang niet kwijt is geraakt... en waar heel veel mensen over twitteren. Ja, dat is natuurlijk zijn grote kracht. Uh, ondanks alles, zou je bijna zeggen. Maar, toch, maar hij zet nu ook de social media. Je zei het net al, gaat hij heel erg actief inzetten. Hoe ja, allemaal? Weet je, ik was in 2012 even in Chicago op het... Uh, ja, dat, dat werd dan het geheime Obama-hoofdkantoor genoemd. campagnehoofdkantoor, En dan zaten al die whiskits. Jonkies, uh, uh, twintigers, dertigers... Uh, de superspecialisten op social media-gebied. Ja, en die, die, en die hebben vanuit Twitter, vanuit Facebook... Uh, gewoon van het internet... van zo'n bijna 130, 140 miljoen Amerikanen... een, een profieltje. Uh, dat zijn niet allemaal fans van Obama... Maar die zitten er natuurlijk ook wel massaal onder. En toen werd al gezegd, dat gaan we ook inzetten na de campagne. Hm. Ja, hoe je dat nou precies doet, eh, campagnevoeren is nog wel even iets anders... dan, dan wat ingewikkelde politieke standpunten uitleggen. Nou, heb jij daar een idee bij dan? Ja, vandaag is een heel bijzondere dag, want ze gaan een oude traditie... die ooit op het Witte Huis speelde, gaan ze vandaag weer starten. Ze noemen het de Big Block of Cheese Day. Ja. Uh, president Andrew Jackson, nou ja, dat weet jij waarschijnlijk beter, wel dan ik... is daar ooit mee begonnen in 1837. Hij opende toen de deuren van het Witte Huis... zodat mensen ja, konden praten met uh, stafmembers van, van het Witte Huis... en echt in gesprek konden gaan met de, poli met de politici. En ze hadden daar een enorm groot stuk uh, kaas staan van meer dan 635 kilo. Ja. En iedereen die dus naar het Witte Huis ging... om daar over de politiek te praten... Ja. die mocht een stukje van het blok kaas Dat is letterlijk het Amerikaans vlaggetje erop. Nu opent van. die virtueel de deur. En nu doet, doen ze dat ja, inderdaad hetzelfde. Maar. Zonder de kaas. En uh, je kan niet meer... Het Witte Huis echt betreden, maar je, wel maar, maar online. Wat nou, gaat die... Alle medewerkers van Obama die zullen vandaag online zijn. En ze hebben een, een heel programma hebben ze opgesteld. Vanaf drie uur zo meteen gaat het beginnen. Uh, en als je dan een, je vraag twittert aan de medewerkers van het Witte Huis en je zet daarachter hashtag ask the White House, dan uh, heb je kans dat je vraag beantwoord wordt. Ja, Willem. Ja, weet je, dit, dit is wel heel slim ook. Hè? Want die, kijk, de eerste Amerikaanse president, dat, dat vergeten mensen misschien dat George Washington, een beroemde president... dat waren toch een beetje nou, bijna adellijke figuren, grootgrondbezitters. Maar deze Andrew Jackson, dat was eigenlijk de eerste echte volkspresident... van eenvoudig komaf. En hij lanceerde ook de traditie dat de gewone mensen... nou ja, het Amerikaanse volk het Witte Huis moest uh, kunnen bezoeken. En je zei al, die, die Big Cheese Day... dat betekende ook ja, dat het gewone volk massaal het Witte Huis bestormde... spuugde op het tapijt. Doordrong tot in de slaapkamer. Andrew Jackson bijna uh, tegen de muur drukte. Hij moest met, met arm in arm, zo zijn assistenten, moest hij beschermd worden. Dus wat Obama nu doet is hey, ja, dat de, volks, de volkspresident. Ja, ja, en iedereen dat, dat komt kan, dat kan virtueel ook gebeuren. Virtueel, als ze slim zijn, doen ze inderdaad zoiets van: massaal komen mensen het weer te huis in. Ja, het is inderdaad hè, het, het moderne presidentschap in een, in een virtueel jasje. En we zullen zien uh, hoeveel reacties er komen. Ja, de directe medewerkers inderdaad van Barack Obama... die buiten het spits af. Barack Obama, die, ik weet niet of hij zelf ook twittert... want de meeste van zijn tweets, moet ik zeggen... zijn ook niet heel persoonlijk. Mm -hmm. Het is toch vooral hè, wat hij er in zijn spits... Bezig. Als ik jaren hebt... ben, ja. ik bedoel, ik, ik deed het bij Rob nu ook... dat je je aanmeldt, maar ook bij Obama. Eerder dan mijn echtgenoten werd ik gefeliciteerd door Barack Obama. Hè? Dat, dat klonk ja. wel heel persoonlijk. <lacht> Klopt. Alleen hij doet het met een paar miljoen ja, mensen. dat ja, dus, <lacht> <dichtbij lacht> ja. ja. Goed. Nou, we gaan kijken of, of, het die, ja. of het hem op die manier lukt... om zijn populariteit te doen op de feesten want daar gaat het natuurlijk ja, ook was wat gezakt, ja, kunnen zakken. Kunnen wij ook het witte huis in wij een kunnen, kaas? Ja. Nou, nee, we kunnen ja. niet het witte huis ja. in de blokje kaas moet je zelf kopen, uh, maar je mag, mag wel twitteren, ook als niet Amerikaan, en je mag ook je vragen op Facebook uh, stellen as en as in de the Google the Hangout. Uh, okay. As the White House. Pak ja. telefoon op. Ja. Mom the bruin, Willem Post. Bedankt. <laughs> ja. ja. Bedankt. I think I saw it coming but I really But if it turns into a teardrop on your cheek today will it turn into a river before Turns into a teardrop bone. Oh. Vroeger maakten ze heel andere muziek, maar toen heette ze nog 10 CC. Godly and Grimm met Little Piece of Heaven. De verschillende straatkranten in Nederland... die maken zich zorgen over nepkranten die her en der opduiken. Die andere straatkranten die zijn vaak van slechte kwaliteit... en de verkopers die pikken de mooiste plekjes in. Nou, mevrouw de Boys en Arjen Geut van de straatkrant Den Haag en Rotterdam... Die zitten in Den Haag in de studio. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw de Boys, u hebt zelf al een tijdje problemen... met het straatjournaal in Rotterdam. Kunt u eens uitleggen wat er aan de hand is? Ja, uh, er wordt dus een krant verkocht die uh, Straatjournaal heet. En die wordt gemaakt door Stichting Bulgaria. Ten eerste is die naam en de hele vormgeving van die krant... Uh, gestolen van mijn collega van de straatkrant in Haarlem. Dus daar begint het al mee. Uh, de inhoud klopt niet. Uh, dat wil zeggen, is niet uh, journalistiek uh, professioneel gemaakt. Waarschijnlijk dingen van internet gehaald. En wat, wat jullie net zelf in de intro al zeiden... ze pakken de beste verkoopplekken in de steden. Uh, in Den Haag valt het nog wel mee, maar vooral in Rotterdam is het probleem groot. Ja, en wat is dan het, het grootste probleem? Dat, dat uw verkopers niet aan de bak komen? Of maken ze ook echt ruzie op straat? Meneer De Geut, u hebt, u hebt contact met die verkopers? Uh, ja, er, wo er, is, er, er wordt af en toe uh, ruzie gemaakt. Uh, er, wordt, uh, er bereiken mij verhalen in ieder geval dat mensen behoorlijk dreigend aanwezig uh, kunnen zijn. En ja, het is voor niemand goed als er uh, voor een supermarkt... of welke standplaats dan ook mensen uh, in conflict zijn over, uh, over, die, over die plek. Maar ja. wat, wat is dreigend? Is het echt vechten? of? Nou, dat, dat heb ik uh, tot nu toe nog niet zelf gehoord uh, van mensen. Maar ja, dat, dat, dat is, uh, je kunt je afvragen of mensen dat uh, daadwerkelijk bij mij zouden melden... als dat het geval was. Mm. En die stichting Bulgaria, wat is dat uh, voor stichting uh, eigenlijk? Nou, Wat wij, uh, en daar kan uh, Floor ook nog wel het over zeggen... Wij, uh, uh, die is ook al een tijd bezig geweest om, um, om contact te krijgen met die, uh, met die stichting. Dus wat voor stichting het precies is... Dat weten wij simpelweg niet. Nou, ik heb vandaag nog even op de site gekeken. Ze hebben dus wel een soort van site. Daar staat op belangen, uh, een belangenvereniging voor Bulgaren. Ze zitten in Rotterdam op het Putseplein. Dat verklaart ook meteen waarom in Rotterdam... hun aanwezigheid groter is dan in de rest van uh, Nederland. Alhoewel ik uh, begrepen heb, net van Arjen... dat in Zoetermeer nu weer een heleboel verkopers uh, staan... van Stichting Bulgaria. Dus ze verspreiden zich een beetje uh, over het land... Uh, ja, het is dus belangenbehartiging. Uh, en maar ze geven geen bijvoorbeeld naar dakloze Bulgaren? Ik heb geen flauwe nul. Nou, hebt u enig idee of, of er überhaupt wat aan verdiend wordt? Ja, want ze verkopen die krant. Mm -hmm. ja, de maar... krant wordt verkocht, dus er wordt verdiend. Het is alleen even de vraag door wie. Uh, ja. Wordt dat door die verkopers zelf wordt er verdiend of ja. wordt er door een ander uh, wat opgestreken? Ja. Dat kunnen wij niet overzien. En wie je... verkoopt minder? Wij of verkopen u... minder, maar ja. dat dat en dat is natuurlijk jammer. Maar kijk, wat ik wel steeds wil benadrukken, wij zijn niet. Per se tegen een Bulgaarse krant of tegen Bulgaren die kranten verkopen. Uh, want uh, de markt van de straatkranten is voor iedereen vrij. He, dus dat is ons probleem niet. Er mogen meerdere straatkranten bestaan. Er bestaat ook een Telegraaf en een Volkskrant. Dat is het punt niet. Het punt is dat zij een onheldere organisatie hebben. Waarbij de vraag is of zij net als wij en de andere straatkranten uh, een, een officieel goed doel zijn. He, dus wat ze eigenlijk doen, uh, ze bevuilen onze naam. De naam van alle straatkranten die met een uh, uh, goed doel... Uh, uh ja, want dan een... wordt het allemaal over één kamp geschoren. Exact. En de dan... koper weet ja. niet meer uh, of waar die nou goed aan doet. Nee, en ze lijken blijkbaar, of ze pikken de layout, begrijp ik, van, ja, de, van de kant van de Dat ging al heel verkeerd. Dat en dan kun, je, al een... kun je daar niet gewoon naar de rechter stappen? Is gebeurd, hebben ze verloren in Haarlem. omdat ze net een ander kleurtje hebben gebruikt, Stichting Bulgaria. of net een ander lettertype. Maar de, de overall vormgeving en de naam is 100% gejat. Ja, toch, toch kan ik me voorstellen dat u zegt: uh, ik wil er wat aan doen. Uh, kan de gemeente ingrijpen? Of zijn nou Ja, er nog we hebben wel. Hier in Den Haag is de burgemeester onze ambassadeur en die weet ook van deze problematiek. Maar wat ik net zeg, de markt van de straatkranten staat op zich voor iedereen open. En hoe kun je als koper weten met wie je te maken? hebt? Nou, dat is inderdaad, daarom zitten wij hier in de studio, onder andere. Uh, verkopers uh, van de bona fide straatkranten, dat zijn straatkranten met een keurmerk. Uh, dat staat op de cover van de krant. Uh, en onze verkopers hebben een rood hesje aan, daar staat op ik ben aan het werk. De, onze verkopers hebben een verkooppas en op die verkooppas zit een sticker van de recente maand. Dus je kunt een aantal dingen checken als koper om te weten of je een goede krant hebt. Goed, dat is dan helder. En, en, en ze heten ook anders, hè, de kranten? Ja, nou ja, de krant in Haarlem heet dus ook Straatjournaal, ja. want dat hebben ze dus. Uh, onze ja. krant heet Straatnieuws. Uh, en in Amsterdam heet de krant Z. En in Utrecht heet de krant SN, ook van straatnieuws. Dus maar, het zijn ja. ook wel wat verwarrende namen in die zin. Precies, maar op de krant zelf kijken en naar het hesje, dat levert al weer veel. Ja. Ja, en of ze, een, of, of ze inderdaad een, een pas bij zich hebben, een verkooppas, waar, de, waar, een, waar een datum op staat. Dat, Goed. Is, dat is belangrijk. Arjen Geut van de Straatkant Den Haag en Floor de Boys, allebei uit Rotterdam. Allebei dank voor deze toelichting. Graag gedaan. Graag gedaan. We gaan verder met Alleen Vandaag. We gaan vandaag mee met DJ El Salvo. Hij staat onder meer op Lowlands voor meer dan 10.000 fans te draaien. Maar hij neemt zijn platenkoffertje ook mee naar kleine clubs... zoals bijvoorbeeld De Kring in Amsterdam. Ons verslaggever Joris Kreugel die stond hem voor de deur op het Leidseplein op te wachten. Ik DJ El Salvo staat onder nog een naam... en dat is de uh, 7 Inch Twins. Ik ben Alleen? Alleen? alleen aan een dj. Vanavond Leidseplein. De meeste dj's die komen aan in een hele grote limousine. Maar deze dj die komt gewoon uh, met de fiets. We zijn vooral zo gewoon gebleven. Dat is zo belangrijk hè, in het leven. <lacht> Wat heb je bij je? Uh, ik heb uh, platen uh, bij me. En uh, om de mensen te vermaken vanavond. Zo ziet mijn leven eruit in het weekend. De rest van de week kan je bij komen. Nee nee zeker niet. Dan uh, zit ik op kantoor de producties van het weekend voor te bereiden. Stevig gesloten, want we zitten in Amsterdam. Lichtjes uit, want we blijven binnen de lijntjes van de wet. Bulletjes op tafel, het is nog vrij rustig. Hè? Ja, dat is altijd. Half elf begin ik. En het eerste uur vind ik altijd het fijnste uur om te draaien. Omdat er dan... Dan hoef je de dansvloer niet aan de gang te krijgen. En dan kan je die mooie klassiekers draaien. Hits voor vanavond. Zeker. En... Een, een uh, uh, bijzonder exemplaar. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Uh, ja, is een singeltje van de smits. De Headmaster Ritual is alleen in Nederland uitgebracht. Dus heel weinig geperst. Ik heb dit gevonden bij de kringloopwinkel. En ik heb een kwartje afgerekend. En ik denk dat dit voor zo'n 200 euro van de hand gaat. Er is nog hoop in de kringloopwinkel. Inmiddels hebben ze dat zelf ook wel erkend. En uh, zijn die prijzen drastisch omhoog gegaan. Rijd je nou deze avond ook vol? Zeker. Ik ben wat dat betreft wel een redelijke freak. Dus ik heb altijd een aantal platen die ik zeker wil draaien. Maar daaromheen laat ik mijn gevoel spreken. Je moet de dansvloer lezen. Feitelijk als het ware. En dat is een kunst? En ja, dat is, dat is echt een vak. Dat, dat kan niet iedereen. De, de DJ is niet maar plaatjes opzetten en maar wat doen. Wat krijg je nou van de barkeeper? Uh, ik heb namelijk altijd als ik draai, een gezellig flesje bij me. Champagne word je vrolijk van. Je krijgt er een warm gevoel van van binnen. En dat gevoel probeer ik dan over te brengen op de dansvloer. Even zien. Je begint nu toch gewoon lichtelijk geconcentreerd te worden? Want ja, je krijgt ja. steeds minder aandacht voor mij. De muziek slurpt mij op. De ruimte is ook niet zo groot, hè? En je moet het even gezellig voor jezelf maken. En kijk, het is altijd feest. Ik heb altijd een feestdoeter bij me. Hey, dit is niet zo'n hele grote zaak. Het is besloten, het is kleinschalig, ja, ja. maar je staat ook op Lowlands. Ik zie 12.000 man in de grills. Vier dat dan dat... niet even dit te min, om dan in zo'n klein clubje nee, te nee, staan? Nee, nee, nee, begrijp me goed. Het is juist de kunst om in uh, kleine gezelschappen toch een avond neer te zetten... waarin iedereen uh, na afloop naar je toe komt en zegt... hé, hey, ik heb een hele leuke avond gehad. Daar drijf ik op. Ik kom zelf uit 64, dus ja, het is heel lang geleden. Opa vertelt nu, hè. Maar, uh, nee, nee, maar het, het fijn is wel dat je daardoor... Uh, doordat je wat ouder bent, wat meer bagage hebt en wat meer muziekkennis. Uh, ik vind bijvoorbeeld de jaren zeventig een fantastische periode. Uh, vaak onderbelicht. Evenals de jaren 80 waar wel eens uh, neerbuigend over wordt gedaan. Maar ja, het is toch een decennium waarin... Het de je het de de depressief decennium met de Cure en nee, Depeche Mode en de Thompson Twins? Dat hoor ik vaker. Maar ik vind, je moet melancholische muziek niet verwarren met depressiviteit. Het is zwaar, maar zwaar wil niet altijd depressief zeggen. Dat waren de singeltjes. Die singeltjes hebben heel wat meegemaakt en dat, uh, dat komt helemaal goed. Je draait alleen hè, maar gaat het wel als het mis. Als je dan in je eentje staat dat je hier helemaal achter nou, de heb, tafel. Ik heb wel eens en zeker hier omdat ik hier gewoon echt echt voor mijn plezier draai. Ik heb wel eens gehad dat ik de de verkeerde platen afzetten, maar door een glaasje te veel op. Je kent het. We blijven lachen, jongens. Het is live. Het hoort er allemaal bij. En je gaat gewoon door. Is het wel lekker om de hele avond hier zo alleen te staan? Uh, ja, als er niet mensen de hele tijd wat aan je vragen wel, ja. Ga dansen, man. Kom op. Je moet doen, want jij draait de hele avond door. Ja. Uh, hoe doe je dat? Want je staat hier alleen achter. Tip voor de mensen die alleen draaien. Neem altijd platen boven de vijf minuten bij je. Sympathy for the devil. Now that we found love. Uh, ja, Ik wou bijna meet Love zeggen, maar die kan echt niet gedraaid worden. Klaar. Nu niet, nooit niet. Maar dat zijn wel de lange platen. En dan kan je even rustig naar het ballet. Het zit erop. Het is... Uh hier in de... in de ochtend. Fijn om weer al die lachende gezichten te zien op de dansvloer. Jij draait elk weekend, hè? Maar word je op een gegeven moment ook niet moe van die muziek die je elke keer draait? Nee, dit is een gekte die ik in mijn hoofd heb. En ik wil altijd de muziek delen met de mensen. Ik denk dat je die gekte ook moet hebben, anders hou je dit niet vol. Op die mindere avonden denk ik altijd, ik kan mijn brood en mijn geld verdienen met het draaien van muziek. En uh, ja, dat, dat is altijd mijn droom geweest. En uh, ja, ik vind dat fantastisch. Dus... dus je gaat nu weer even alleen de nacht in, maar je gaat toch wel weer naar een heleboel mensen toe. Hè? Ja, verderop ja, ga zeker. Ja, ja, ja, verderop is de melkweg. Daar zijn mijn collega's van 90s Now en het singlefeestje bezig. En ik ga die jongens even ondersteunen. Dat feest duurt tot vijf uur. En uh, daarna uh, ga ik lekker op het fietsje uh, naar huis en uh, de bed in. Leven van DJ El Salvo in uh, alleen vandaag, dit keer opgetekend door Joris Kreugel. Dit is Radio 1 vandaag. We zijn er zo meteen na drieën weer.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 Kijk op slash warme winter voor de voorwaarden. Hoping Nights, Better Days.